Vier dagen na haar dood is er al ruim een miljoen euro opgehaald... door de nabestaanden van de Britse politica Joe Cox. Zo'n 25.000 mensen doneerden geld aan de actie... die meteen na de moord op Cox werd opgezet. De familie wil het geld gebruiken voor goede doelen... waar de politica zich voor inzette, zoals vrede in Syrië... bestrijding van eenzaamheid en de strijd tegen extremisme. Rederijen in Amsterdam voeren vandaag actie... tegen een nieuw vergunningenstelsel voor rondvaartboten. De gemeente wil vergunningen voor boten die langer zijn dan 14 meter herverdelen. De boten die korter zijn hoeven geen vergunning meer te hebben. Veel rederijen zijn bang dat de lange boten het gaan afleggen tegen de korte, En dat gaat volgens hen zo'n duizend banen kosten. De eigenaren van de lange boten varen rond de middag naar het stadhuis... en bieden de gemeenteraad van Amsterdam een petitie aan... waarin ze vragen om uitstel van het besluit. Het weer in het oosten, eerst nog zon, maar vanuit het westen trekt regen over het land. En pas vanavond wordt het vanuit het westen weer droog. Het wordt vanmiddag ongeveer 17 graden. Vanaf morgen meer zon en oplopende temperaturen. Donderdag kan het 25 graden of warmer worden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nog 35 files. Het drukste moment is achter ons. De meeste van die files leveren zo'n 5 à ah, 10 minuten vertraging op. Op de A1 richting Amsterdam staat voor het knooppunt Watergraasmeer 3 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Veel vertraging nog op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ipenburg en Zoetewouden staat 13 kilometer. Dat kost je een klein half uurtje. A6 Lelystad richting Amsterdam voor het knooppunt Muidenberg... een kwartier vertraging over 8 kilometer. En op de A8 van Zaandam naar Amsterdam staat tussen Westzaan en knooppunt Zaandam... 3 kilometer vanwege een kapotte vrachtwagen. De rechterreis ook is dicht, maar de vertraging is meer dan een half uur. A20 richting Gouda voor het knooppunt de plein 5 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zaterdagmiddag bij CDFM. En dan heb ik het over de situatie in de studio. Het lijkt wel wat cameras. We hebben er een nieuwe attractie bij. Oh ja, leuk! Joden, Spoogie en Soel en Swinging on the Star. En daarmee is het even na drie uur. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. En de kwalificatie is inmiddels gestart, Albert jan Ja, klopt, de kwalificatie. En dan hebben we het over de Formule 1 van Baku. De kwalificatie is om drie uur gestart. Wij houden nu op de hoogte van de ontwikkelingen. Daarnaast nog een uur te gaan met de, voor de start van de 24 uur van Le Mans. Maar het, het hoogst daar op dit moment... en de auto's zijn onderweg om het parcours een beetje te verkennen... zeker droog te rijden. Dus om vier uur de start, de start van de 24 uur van Le Mans. Maar daarnaast is er in Zandvoort natuurlijk van alles te doen tijdens dit pop-up weekend. Ik pak er even twee evenementen uit. Eén die komt toevallig uh, tijdens dit weekend ook aan de orde. En dat is de Zandvoortse Bouwclub. Die houden vanmiddag een open dag. En het bestuur nodigt u uit om uh, naar de altijd gezellige open dag te komen. En de open dag, zoals gezegd, wordt vandaag gehouden van twee uur tot vijf uur... in het clubgebouw aan het Tolweg 10a te Zandvoort. En dan kunt u dus kijken naar modellen uit vervlogen tijden. U bent van harte welkom nog tot vijf uur bij de Zandvoortse Bouwclub aan het tolweg 10A. En wie weet, mag u ook een ritje maken in, in de attractie die je erbij <lacht> ja, je gaat. Weet worden, het maar nooit. Je weet het maar nooit. Daarnaast is natuurlijk het grote Jutters koffermarkt, de XXL Pub-Up Markt. op het gasthuisplein. Die is vanmorgen om 10 uur geopend en die, die loopt nog door tot 4 uur. Daarnaast natuurlijk de vaste items, de tweede uur, de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom het pub-up-weekend... maar ook daarnaast in het Zandvoort en omstreken. Dus ik zou zeggen, half vier, de evenementenagenda... houdt uw pen en papier bij de hand. En daarnaast natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk veel muziek. Dus genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Wij zeggen welkom iedereen waar je ook bent, hè? Australië. Maakt niet uit. Nee, maakt niet Nederland, uit. Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk. Wij zijn overal te luisteren via internet. zevende plek. Dus op naar Q2. De fietsvierdaagse gaat er weer aankomen. En dan hebben we het over 21 juni. Tot en met 24 juni. Dit jaar wordt er voor de 14e keer een fietsvierdaagse in Zandvoort georganiseerd door de stichting Zandvoortse Vierdaagse.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 Tijdens de fietsvierdaagse zullen er loodjes worden verkocht voor de loterij. De eerste prijs is uiteraard een fiets. Tevens zijn er nog een aantal andere prijzen en loodjes en die kosten slechts 50 euro cent. Er kan elke avond gestart worden bij de Oranje Nassau School Luisterstraat 1 tot en met 3 de Zandvoort tussen half 7 en 7 uur. De kaarten kosten 7,50 euro en hiervoor fietst u vier avonden mee en krijgt u uiteraard een medaille. De mensen die zich hebben uh, ingeschreven voor de triathlon hoeven niets te doen. Voor hun ligt hun kaart bij de eerste avond klaar bij de start. Voor meer inlichtingen en inschrijfadressen kunt u kijken op de website www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl Nogmaals, van 21 juni tot en met 24 juni... De Zandvoortse Vierdaagse www.zandvoortsevierdaagse.nl En het gaat heel mooi fiets mooi weer worden vanaf aankomende dinsdag 21 juni. Dankjewel Albert Jan, jawel, jawel. Nou, dan moet je een toepasselijke plaat uit gaan zoeken. Ik snuffel het door de plaat heen en dan kom ik deze tegen. Leuk de fiets vierdaagse vanaf deze dag. Hier is Kik en op fietsen. De samen fietsen naar de dan zijn we nee, dan zijn we 20 juni aan de Fietsvierdaagse en dit tot en met 24 juni. En meer informatie over de Fietsvierdaagse vind je ook op onze eigen CFM app die gratis kan downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zonvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ook het volgende bericht vind je weer terug op de app.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 Kerkruimte van de Protestantse Kerk aan de Poststraat 1 al hier. U bent van harte welkom op woensdag, zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 5 uur. School, schoolgroepen kunnen op afspraak de expositie bezoeken. Vanaf 25 juni de zomerexpositie Joods Zandvoort in beeld in de kerkruimte van de Protestantse Kerk Poststraat 1 te Zandvoort. Over een weekje dus op uh, zaterdag. Zie zaterdag hem niet alleen op radio, maar we zijn er ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je tekst TV op kanaal 45 En digitaal kijk je op kanaal 40. En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 Is. never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage, stuck up on that stage. Oh, I know, are sad souls, sad souls, darling. All I know are sad souls, sad souls. Ja, het giet er een keer flink en eh, de regen hier die je zong voor het En jij hebt het raam open ja, Heerlijk. Kijk maar uit dat je niet dat wordt. Hier <laughs> worden Mike Posner en I took a pill in die beetshuis. Zo, dadelijk de evenementagenda. Maar eerst gaan we even lekker dansen. Oeh. Ja. Hier is sexy als ik dans. Yeah. Nielsen. Ah ja. Yeah. Sexy als ik dans.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 Sexy als ik dans. Zou het daar toeval zijn? Meteen als ze deze plaat gedraaid, komt Dolly Tempierik de studio in. Als ik Nielsen en ik voel me sexy als ik dans. Bijna half vier geworden. We gaan ze doornemen met je de evenementen van de komende dagen. En dit weekend geheel in het teken van pop-up. Nou, allereerst, zoals gezegd, uh, vanmiddag bent u nog van harte welkom. Uh, bij de Zandvoortse Bomschoutenbouwclub tot vijf uur. Want die hebben vanmiddag een open middag. Van twee uur is dat begonnen tot vijf uur. De Zandvoortse Bomschuitenclub. en het bestuur daarvan... nodigt u van harte uit om op deze gezellige middag aanwezig te zijn. Het clubgebouw Tolweg 10a te Zandvoort. Kom bekend voor 10a, want wij wonen boven uh, de studio's gevestigd... boven de Bomschuitenclub. Maar goed, tot vijf uur bent u nog van harte welkom... bij de Zandvoortse Bomschuitenclub om deze openmiddag mee te beleven. En zoals al gezegd, het is het pup up weekend, of pop-up weekend, wat u wil. En nogmaals, pop-up staat voor een snel en groeiende uh, uh, een goed kunnen faciliteren... van tijdelijke evenementen, activiteiten en winkels. Om meer mensen naar Zandvoort te trekken, de lokale economie te stimuleren... en de leegstand te bestrijden, wordt dit weekend van af, uh, afgelopen vrijdag... tot en met morgen het pop-up Zandvoort weekend georganiseerd. En tijdens dit weekend mogen ondernemers en inwoners van, alle organi van alles organiseren... om Zandvoort een bruisende badplaats te laten zijn... Kijk voor meer informatie over de diverse activiteiten op de website www.pupupzandvoort.nl. www.pupzandvoort.nl En uh, tot half vijf uh, vandaag kunt u nog de volkleurenvereniging De Wurf... Uh, oh nee, dat was, uh, dat was gisteren, dus dat is alweer voorbij. Dan komt deze er dan weer tussen. Goed, dat was gistermiddag. Uh, wat kunnen we tijdens uh, dit weekend ook nog meer doen? Het 18 en 19 juni, Cycling Zandvoort. Medeo, dus dit weekend staat Circuitpark Zandvoort... geheel in de teken van Cycling Zandvoort. Een bijzonder fietsevenement voor zowel de recreatieven... als de wielrenners onder u. Maar ook voor families, mountainbikers en andere fietsliefhebbers... is er veel te zien dit weekend op het Circuitpark Zandvoort... tijdens Cycling Zandvoort. En op 18 juni uh, is er van 2 tot 5 uur zomerfeest bij Skip. Op zaterdag, dus vandaag, 18 juni, van 2 tot 5... zijn alle kleine kinderen tot ongeveer 6 jaar... met hun papa's, mama's, opa's en oma's... en andere aanhang van harte welkom... op het zomerfeest van Pippeloentje en Pluk. Nog tot 5 uur. Meer informatie over dit activiteit kunt u terugvinden... op www.pippeloentje-pluk.nl www.pippeloentje-pluk.nl en ook op 18 juni is het Vlaggetjesdag van 3 tot 5. En dan het over strandpaviljoen Thalassa. Tussen 3 uur en 5 uur delen zij haring uit. Tijdens de avond kunt u genieten van een heerlijk menu met nieuwe haring. Reserveren kan via online via www.thalassa18.nl www.thalassa18.nl Dus tot 5 uur, dus de heerlijke haring. En daarna lekker een tafeltje reserveren bij Thalassa. Dan is het vanaf 9 uur is het tijd voor de 30-plussers... en de 30-up disco- en dance-strandfeest. Vandaag organiseert Swingstation.nl... de eerste van drie bruisende strandfeesten in de haven van Zandvoort. Strandafgang nummertje 9 in Zandvoort. Dansen, ontmoeten en genieten in een prachtig strandpaviljoen met terras. De open haard binnen is uh, in twee feestzalen. Dat begint dus allemaal om 9 uur... In de haven van Zandvoort strandafgang Pauluslood nummertje 9. Meer informatie over dit evenement en over alle andere activiteiten... van de haven van Zandvoort kunt u uiteraard terugvinden op de website... www.dehavenvanzandvoort.nl www.dehavenvanzandvoort.nl En tijdens dit cyclingweekend op het circuitpark Zandvoort... is er morgen van 10 tot 5 erg veel te beleven... met name over ele elektrisch fietsen. Na het grote succes van de afgelopen drie edities organiseert Stichting Elektrische Fietsen... dit jaar weer het grote elektrische fietsevenement van de Benelux. Het evenement voor jongen en oud die altijd al eens elektrische fietsen uit heeft willen proberen. Nou, morgen krijgt u die kans van 10 uur tot 5 uur op het circuitpark Zandvoort. Dan uh, hebben we ook op de 19e vanaf drie uur is het tijd voor de Midsomers Speciaal bierfestival... Midsomers speciaal bierfestival met live optreden van De Dijk met EI. Het is een coverband. En barbecue. Vooraf inschrijven bij het Wapen van Zandvoort. Het begint allemaal om drie uur. Barbecuekaart inclusief vijf speciaal bieren 25 euro. En de barbecue kost 15 euro. En er zullen zeker circa 15 speciaal bieren te proeven zijn. Dat allemaal morgen vanaf drie uur in het Wapen van Zandvoort... op het Gasthuisplein nummertje 10. En zoals gezegd, vanaf 21 juni is het weer tijd voor de Fietsvierdaagse. En dit jaar wordt er voor de 14e keer... een Fietsvierdaagse in Zandvoort georganiseerd... door de stichting Zandvoortse Vierdaagse. Ze gaan fietsen van dinsdag 21 juni tot en met vrijdag 24 juni. En er zijn routes van 15 kilometer rond en door Zandvoort. Ook de jeugd wordt niet vergeten. Meer informatie over de Zandvoortse Vierdaagse... kunt u altijd terugvinden op hun website www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl Dan gaan we naar Culinair Zandvoort. Ja, het is weer zover. Van 4, op 24 juni tot en met 26 juni. 24 juni vanaf 5 uur tot en met 26 juni, half 10 s avonds. Op 24, 25 en 26 juni 2016 vindt op het gashuisplein in Zandvoort voor de achtste keer Culinair Zandvoort plaats.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 Meer informatie over dit geweldige culinaire evenement... kunt u terugvinden op de website www.culinaire-zandvoort.nl www.culinaire-zandvoort.nl Maar niet alleen culinair happen in het centrum van Zandvoort... er wordt weer gereisd op 25 en 26 juni tijdens de Porsche Racing Days. Tijdens de Porsche Racing Days komt een groot aantal krachtige... snelle Porsche Cup racebolliders in actie. Dat wordt namelijk een gigantisch vuurwerk... Meer informatie over het programma en tickets... kunt u nakijken op de website van het Circuitpark Zandvoort... namelijk www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl De Porsche Racing Days op 25 en 26 juni. Op 25 en 26 juni is ook tijd voor de Beach Throwdown. Na het succes van de afgelopen twee jaar... vindt er op zaterdag 18 en zondag 19 juni... dat was fout, aan 25 en 26 juni... de Beach Throwdown-locatie is de www.beachprodown.nl. Www en het strand van Zandvoort biedt de perfecte locatie daarvoor. En op 26 juni gaan we recht rustig lekker weer wandelen... tijdens de traditionele 10.000 stappen van Zandvoort. Het startpunt is om 10 uur, zoals vertrouwd bij de cafetaria... de oude halt anytime, en het evenement duurt tot half 12. Dus op 26 juni lekker wandelen, vanaf Anytime de Oude Halt en een frisse neus halen. Op 26 juni is ook weer tijd voor muziek op de zondagmiddag. En dan hebben we het over tussen 4 en 6 uur. Iedere laatste zondagmiddag van de maand bent u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony. Zang en het piano begeleiding bij de Open Haard. Dat allemaal stichting Studio Anthony aan de Oosterparkstraat nummertje 44. Muziek op de zondagmiddag deze 26 juni van 4 tot 6. En ook van 4 tot. Uh, vanaf 4 uur bent u van harte welkom op 26 juni bij Telassa aan Zee. En wat een line-up weer voor Telassa Jazz aan Zee. Niemand minder dan Kloes van Mechelen in Veits. Wie was Kloes van Mechelen ook alweer? Wie hem ziet of zijn stem hoort, weet dat is Jan Vos. Tenminste, iedereen die ooit iets meegekregen heeft. het radioprogramma rond Vlon Vlon met Jacques Plafond en op de TV. Wie weet het niet? Muzikaal, inderdaad, weer een geweldige line-up. Deze 26 juni bij Jazz aan Zee aan Talas, van Thalassa. En wel in het uh, café gedeelte op deze 26e. Uw gastheer, als vanouds Ton Ariensen ontvangt u met open armen. En wellicht dat u na afloop een heerlijker hapje kunt gaan eten... maar reserveren, gewenst. Dat allemaal strandpaviljoen Thalassa aan de boulevard Bernard, strandafgang 18, al hier te Zandvoort. Zijn nou Albert-Jan Vos, of niet? Wat is je voor? Jan Vos. Oh, Jan Vos. Oké, okay, je broer. M mijn vader. Ja, je ja, vader. Goed. Dat was hem de evenmiddag. En de, dankjewel, Albert Jan Vos, daarvoor. En de evenmiddag, ook die kun je nalezen trouwens op de CFM app. Die gratis uh, kan downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. De zaterdagmiddag van CFM met nu de single van Paul Abdul en Straight Up. Lekkere muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. En hier is Lisa Stensfield. voor het is All Around the World tolvanger. Gewoon even kijken via www.cfm-live.nl. Kijk je meteen mee in de studio aan de Tolweg 10A. En wij zitten op de bovenverdieping van de Tolweg 10A. Door de Lisa Steensfield en All Around the World. Jawel, aankomende week gaat het een mooie strandweer worden, Albert Jan, dus... Kies nu je favoriete strandpaviljoen, kan via strandverkiezingen.nl. Want de strijd om de beste strandpaviljoens van 2016 is in volle gang. Zoals elk jaar wordt weer gezocht naar het beste strandpaviljoen... overall en in de verschillende categorieën. En u kunt uw stem uitbrengen, zoals gezegd, op uw favoriet. En bij de Zeemeel in Noordwijk... worden donderdag 17 juli de winnaars bekendgemaakt. Zoals gezegd, stemmen op de paviljoens in Zandvoort... doe je op www.strandverkiezingen.nl. www.strandverkiezingen.nl. En als u uw stem uitbrengt... maakt u wekelijks kans op een geheel verzorgde barbecue... voor vijf personen uh, uh, en op een locatie naar keuze. Dus laat uw stem niet verloren gaan. Stem op www.strandverkiezingen.nl. Kijken we even... naar naar uh, Noord-Holland, naar de top 10. En uh, op een eerste plaats nog steeds de Strandpavillon aan zee, nummertje 12. Zee, kijk. En daarnaast vinden we nog uh, Beach Club 10 op een uh, tweede plek. En we vinden we op 4 uh, uh, Full Beach Club Zandvoort, maar die ken ik dus niet. En 5 um, Talassa in Zandvoort, op 8 Plazant uit Zandvoort. En op 10 de Buddha Beach in Zandvoort. Dus Zandvoort is goed vertegenwoordigd in de provincie Noord-Holland met uh, op een eerste plek aan zee nummertje 12. Dus nogmaals, laat uw stem niet verloren gaan... en stem op uh, de verkiezing van het beste strandpaviljoen uit 2016... op www.strandverkiezingen.nl www.strandverkiezingen.nl En dat kan ook heel eenvoudig via de -app. Darlin, darlin, turn the back now. Watching, watching, As app.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 We used to have it all, but now's our curtain.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 Juist van mijn collega Albert-Jan Vos. Het gaat goed met de Zalvoortse Strandpaviljoens Op www.strandverkiezingen.nl Jawel, heel veel strandpaviljoens uit Zalvoort in de top 10 in Noord-Holland. Dat is een mooi bericht. Wil jij ook stemmen? Kijk dan op onze eigen CFM-app. Zoek even in het menu onder strandverkiezingen. Geef je stem nu. Nog niet echt uh, mooi weer, maar dat gaat er aankomen volgende week. The weather with you, you're the crowded house. Op naar het nieuws en weer van 4 uh, uur doen met Shannon. En let the music play.